Op de EU-top hebben de Europese leiders nog geen besluit genomen over de bevroren Russische tegoeden. Het plan is om 140 miljard euro daarvan te gebruiken om Oekraïne te steunen. Maar daaraan zitten nog veel haken en ogen. Zo is vooral België bang voor gigantische claims van Rusland als het geld naar Oekraïne gaat. Hongarije is sowieso tegen. Ook is nog onduidelijk of Oekraïne het geld alleen mag gebruiken om wapens in de EU te kopen... of ook om zelf meer te produceren of geavanceerde systemen in de VS te kopen. De EU-leiders hebben nu besloten dat de Europese Commissie de mogelijkheden verder gaat onderzoeken. Feyenoord heeft de KNVB gevraagd om de topper tegen PSV te verschuiven van zondagmiddag naar zondagavond... Coach Robin van Persie wil zijn spelers een paar uur meer rust gunnen na de Europa League wedstrijd van gisteravond. Die vanwege de storm Benjamin ruim twee uur werd uitgesteld. Die paar uur maken veel uit, zei Van Persie. De KNVB heeft nog niet op het verzoek gereageerd. Feyenoord won gisteravond met 3-1 van Panathinaikos.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 I think it's time to put your clothes away This kind of punishment should be all saying Face it, that ain't no way to begin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 Yeah. We're in Zandvoort ZFM, Zfm.